Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Door de vele regen van de afgelopen tijd is op steeds meer plaatsen wateroverlast ontstaan. Zo liep in Kaatsheuvel, een restaurant onder water, in het nabijgelegen Klomvoort kwam een deel van een recreatiepark blank te staan. In Overijssel is het buurtschap Fortmond onbereikbaar. De gemeente zet daar nu een pontje in. In het noorden van Limburg veroorzaken nieuwe regenbuien vooralsnog geen nieuwe problemen. Vrijdagavond werden langs de roer bij Floodrop waterschotten en zandzakken geplaatst en dat lijkt genoeg.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 Koning Willem-Alexander heeft in zijn jaarlijkse kersttoespraak de nadruk gelegd op het overbruggen van tegenstellingen. Ook stond hij stil bij het belang van de democratische rechtsorde. De koning nam verder stelling tegen intimideren, bedreigen en schofferen. Wie daarvoor kiest verlaagt zichzelf en beschadigt onze gemeenschap, zo zei hij. De koning hoopt dat mensen elkaar niet voortdurend streng de maat nemen, maar juist de menselijke maat omarmen met begrip voor persoonlijke zorgen en tekortkomingen. Politie en brandweer hebben in Zuid-Limburg urenlang gezocht... naar een verdachte automobilist in een visvijver bij Itteren. De man is nog niet gevonden. Volgens EEN-Limburg kwam de politie in actie na meldingen over een spookrijder op de A2. De bestuurder sloeg daarop op de vlucht toen hij politieauto's zag. Agenten zetten de achtervolging in, maar stopten daarmee omdat het te gevaarlijk werd. Bij een tweede achtervolging bij Itteren reed de man zich vast... vluchtte hij te voet en liep hij de visvijver in. Het weer vanavond gaat het vanuit het zuiden op steeds meer plaatsen regenen. Vannacht ligt de temperatuur rond 8 graden. Morgen overwegend droog met soms wat zon en dan wordt het rond de 10 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate.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 ...heeft hij zelf iets naar voren geschoven... ...deze P.E.M. Bond... ...in de zin van... ...nou, ik heb ook een kerstnummer... ...maar we hebben toch... ...eigenwijs zoals wij zijn... ...deze toch maar weer eens even... Ja, ...naar voren gehaald... ...omdat dat een lekkere open is... ...my old man... ...als je een beetje een kikker van mij hoort in de keel... ...dan heeft dat daarmee te maken... Het is ook weer even tijd om uh, afscheid uh, te nemen van dit uh, ding. Want één uh, kanaal schijnt niet helemaal. Uh, ook te werken. Dan ga ik uh, gewoon verder met dit. Um, vanavond in de studio zijn de heren van Zevenhoog. Maar er zit er nog één bij. Die heeft ook een single afgeleverd. Uh, die, uh, die gaat uh, met de uh, met tweetal mee. Maar die is zelf ook een uh, muziekmaker. Dus... En aangezien hij er toch is, kan ik net zo goed wat ook van hem straks nog wat laten horen. Ik heb het over taak. Want dat is de man in kwestie waar het over gaat. Dus dat gaan we straks allemaal meemaken. Er is één interview, dat is om half acht. Dat is met Mischa de Haan van Sakaram. Want die komen met een nieuwe single op 24 december. Dus dat ga je allemaal zo'n beetje beleven. En daarnaast hebben we natuurlijk ook gesprekken met de heren die vanavond hier in de studio zijn. Want het draait natuurlijk vanavond om zeven hoog. Want dat is het optreden van vanavond. Kerstsingles die zijn er in soorten en maten. En dit is de meest recente die ze hebben uitgebracht. Ik geloof vorige maand. Lucas Beukers is de schrijver. Die zit bij de band van Nina Lynn. En ach, dat is ook heel toevallig. Die komt volgende week samen met uh, Barnstein naar de studio. In the morning, I can't sleep but I'm tired. The house is dark and all the kids have gone. It's been once since I have seen them. I could have called them up when I found a picture. And I felt a little down. But it's okay, they have to grow that life's to live, be happy and be gone But I don't want to spend this Christmas time alone Okay. Your love, you lost control A sad ending movie keeps playing in your mind You refuse to give up on her This love feels too strong Hem, uh, afgelopen week hebben ze hem uitgebracht. Uh, Deze Gelderse groep. Sweet Milk heten ze. Ze zijn een beetje afgeleid uh, van Joop Zoetermelk. Want daar uh, komt het een beetje vandaan. Not Ready to Let Go. En uh, Nina Lien samen met de Lassers en Marcel de Groot. Uh, had uh, de primeur. Nou de primeur niet. Maar ze hadden een kerstsingel al ergens in november uitgebracht. Maar dat is nog een beetje lichtelijk vroeg. Om dan uh, kerstsingels te gaan draaien. Als ook nog eens een, uh, een Man met een mijter en een, en een staf, nog ergens door het land heen uh, raast. Dan uh, krijgen we daar weer uh, een hele hoop gezeur over. Van ja, uh, we moeten eerst uh, dat uh, vieren. En dan pas gaan we naar de kersenmus. Nou, zo uh, gaat dat een beetje in dit land. Maar goed, um, over Nina Lynn uh, gesproken. Zij komt volgende week mee met uh, Barnsteen. En Barnsteen uh, is uiteindelijk een gast. Maar Ninalin speelt uh, mee. Dus uh, ja. Het komt dan uh, een beetje mooi uit allemaal met, uh, met dat verhaal. En dat is de laatste uitzending van het jaar mensen. En dat is een 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf. Um, door met de muziek. Want ook de Rob agda woord dient zich inmiddels al een beetje aan. En een van de mensen die meedoet is de winnares van uh, de popprijs Amstel en Meerlanden van 2023. En die gaat dus een gooi doen om ook in 2024 aan de haal te gaan met de Rob nou Of dat gaat lukken met Oxblood, dat moeten we nog afwachten. Maar er is wel een hele mooie single uitgebracht. The Moonlight Train van Oxblood dus. week hadden we al iets van Nop laten horen. En dat was iPad at Home. Die hadden we trouwens tussen 6 en 7 ook. Kom je stiekem voorbij. En dit is van een, ook van hetzelfde album. Arboretum is vorige week uitgekomen. En geloof morgen geeft hij een release show in de Cynetol, Deze Elnop. En dan zal hij ongetwijfeld ook deze topbox laten horen. Aksblot... Die heb je daarvoor uh, gehoord, een van de deelnemers aan de Robbe Acta Award van 2024. Er komt er zo direct nog één voorbij, maar die komt uh, met hagelnieuw materiaal. Uh, dat uh, mag ik ook uh, vanavond laten horen. Het is niet het enige, want ook voormalige deelnemers aan de Robbe Acta Award van het afgelopen jaar. Kolbak komen ook met een uh, nieuwe single. En datzelfde geldt voor uh, deze band, uh, dat is Sakaram. Die uh, ga ik uh, bij monden van Misha de Haan nu bellen. En dat betekent dat wij het uh, gaan hebben over de single die 24 december uitkomt. Uh, maar vanavond hoor je hem al hier uh, bij ons. Maar ze hebben al één single eerder uitgebracht. En dat is deze, Sakaram met Talam. Hij is een langere, jongen, een langere jongen Van zichzelf wel bekend, die verbindt maar Met gaten in, zijn sokken, gaten in zijn sokken Waar die dan op rent en Ik ken hem al een tijdje Hij was vroeger wel lief Ik kan hem niet vermijden Maar het is jammer hoe het lief Hij is zo lam, is zo lam, is zo lam, is zo lam, is zo lang. Hij is zo lang, is zo lam, is zo lang Dat hij bijna niet meer anders kan al die foute vrienden, Allee waar moet dat zo naartoe? Oh, is dat dan discipline? Maar ik weet niet hoe dat moet, toch? Is dat dan gezelligheid? Ik ben het even kwijt. Ik kan het niet vergeten, maar hij moet het zelf weten. Want hij is zo lam en zo lam en zo lang, en zo lang, en, en zo lam. Hij is zo lam en zo lam en zo lam dat hij bijna niet meer anders kan. En dat ik nog steeds van Hem hou Niet vergeten, maar hij moet het zelf weten. Oh, ja, hij moet het zelf weten. Want hij is zo lang, is zo lang, is zo lang, is zo lang, is zo lang, is zo lang. Hij is zo lang, is zo lang, is zo lang, is zo lang dat hij bijna niet meer. Dat was een Sakaram met Talam. Zeg ik het zo goed, uh, Misha. Want jij bent van ja. Sakaram. Zeker. Ja. Zeker. Ja. Sakaram. Ja, uh, dat is uh, de naam van de, van de band. Maar uh, de titel, zei ik dat ook goed? Talam? Ja, Talam. Ja. ja, even over, over die single. Want uh, als ik daaraan denk, uh, wat, uh, wat voor een gemoedstoestand uh, hebben jullie die single opgenomen? Ja, heel vrolijk op zich. Het is, uh, het is ook een beetje een pijnlijk nummer voor ook degene waar het over gaat, maar. Maar dat zijn we met, met sommige nummers wel eens vaker het geval. Maar ja. weet diegene dat ook, of niet? Diegene weet dat uh, wel. Ja, die heeft het ook een keer live gehoord. Ja. En uh, ik, ik was ergens een beetje bang dat die al boos zou worden, maar. Hij vond het alleen maar heel leuk. En ja. uh, misschien ook een beetje een reflectiemoment voor hem. Ja, oké, okay, oké. Okay. Een reflectiemoment uh, van. Uh, joh, vader. Uh, dat uh, zouden we niet uh, te veel moeten doen met dit soort, uh, soort grappen. Ja, uh, ja, ja, even over jullie. Hè, want um, het is een Nederlandse old-pop band. Ja? ja? Zeg ik het goed? Zeker, ja. ja zeker. Ja, ja, um, uh, ja hoe, hoe zijn jullie uh, eigenlijk uh, muziek gaan maken? En hoe zijn jullie. Laat ik dat eerst vragen. Aan die naam Sakaram gekomen. Uh, de naam Sakaram... Uh, hebben... Ruun en Sjoerd eigenlijk voorgesteld. Uh, die hadden een collega die... Uh, eigenlijk altijd aan het einde van uh, de werkdag naar ze toe kwam en zei guys let, let's get stuck around yeah. en zij, zij snapte eigenlijk niet zo goed van waar dat nou vandaan komt wat dat dan betekent en na een tijdje vroegen ze het aan van hey, wat, wat is dat nou wat jij de hele tijd zegt en toen zei hij van ja het is, het is een Eritrees woord, daar kwam je vandaan yeah. en uh, dat woord heeft uh, eigenlijk de betekenis dat het dapper en dronken is tegelijkertijd mm. um, en dat uh, vonden we een grappige, grappige samenspeling en ja. hebben, we, hebben we toen aangenomen en gebruikt. Ja, want, uh, <laughs> want ze kunnen feest vieren, heb ik me laten vertellen. Hè? Afrika. Ja, dus. ja, ja nee, dus dat, was, dat was, vooral die collega vonden ze gewoon ook heel aardig. En uh, ja. Ja, die, die naam hebben we toen overgenomen. Ja. Nou, uh, kan, je, kan je nagaan hoe zo ons ontstaat? Dan, dan even die vraag hoe jullie uh, muziek zijn gaan maken. Uh, hoe lang is dat al geleden? Ja, dat is nu 2,5 uh, jaar geleden ja. uh, en uh, nou, in eerste instantie vroeg Ruud de gitarist uh, aan mij en aan Sjoerd om een keer samen gewoon uh, te gaan spelen en toen waren we nog Engelstalig, toen hebben we Engelstalige nummers geprobeerd te maken mm. en toen kwam de bassist Gijs erbij uh, met al zijn toevoegingen. Ja. En uh, ja, dat, dat, was heel, dat vonden we heel leuk en uh, daar zijn we eigenlijk mee doorgegaan. En toen na een tijdje, ik schreef al Nederlandse teksten. Dus na een tijdje hebben we dat toen, heb ik gezegd van... hé hey, jongens, het lijkt me eigenlijk wel leuk om het in het Nederlands te doen. En daar waren zij ook al... Nou, ja, waarom eigenlijk in het, het Nederlands? Het... Ja, nou, ik, ik ben zelf begonnen met Nederlandse teksten schrijven in 2016 of zo. Daarvoor schreef ik ook in het Engels. Alleen, ik heb bij het Nederlands altijd veel meer het gevoel gehad dat ik... ...duidelijker kan overbrengen wat ik bedoel... ...en minder snel in uh, clichés val... ...en uh, nou, toch op een, op een meer eigen manier... Uh, ...omdat het gewoon mijn moedertaal is... Uh, ...kan overbrengen wat, wat er in de tekst bedoeld wordt. Ja. Waar ik in het Engels vaak merkte dat het, dat, ik, nou ja, dat je toch vervalt... ...in wat je eerder in de engels nummers hebt gehoord... ...als het niet je eigen taal is. Ja, want als ik ook uh, naar deze single die we net hebben uh, laten horen... Uh, luister, dan zit daar toch ook een, een beetje een knipoog in. Zeker, ja. Nee, het is. Het is uh, zeker met een knipoog. En ook. Ja, veel dingen. Natuurlijk niet op ze alles serieus bedoeld. Daar proberen we wel een beetje balans in te vinden. Dus dat niet alles, alle muziek als een soort van grapje is. Dus dat uh, loopt nog wel uiteen. Maar voor dit nummer was dat echt wel gepast ook. Om dat ja. toch ook met een lach te doen, zeg maar. Ja, uh, meligheid is uh, dan toch een beetje te veel van het goede als dat uh, overheerst. Begrijp ja. ik uit jouw woorden. Ja, zeker. Ja. Dat, dat, uh, het, als, het, als het voor het nummer past, dan vind ik dat heel leuk. En ja. als het voor uh, het gevoel wat erbij zit past, dan klopt dat heel goed. Maar ik denk dat dat niet altijd voor van op de voorgrond hm. moet zitten. Ja, heb jij zelf eigenlijk ook best wel uh, het een en ander gedaan... voordat je Sakaram uh, bent gaan doen? Um... Ik ben zelf muziekproducer, dus ik produceer muziek. Ik doe daar ook een opleiding voor. En ik heb wel in bandjes gespeeld, ook met de drummer Sured voordat we bij Sacram kwamen. Sured. dan denk ik maar aan één iemand, Sjoerd Raaijmakers. Nee, niet in Sured. Nee, want die noemt zich Sured, maar dan schrijf je het S-U-R-E-D. Oh ja, een ja. beetje uh, Scandinavische spelling bijna. Nou nee, Engels, het is een Engelse, oh, de, to English. be shirt sure is het daar eigenlijk, ja. uh, daar komt het vandaan, maar uh, die is het dus niet. Nee, oké, okay, uh, want, want daar dacht ik in de eerste instantie aan, maar goed, uh, de, oh, ja. maar het is hem dus niet in ieder geval. Nee, nee, nee, nee, nee. Okay. in een lookalike, maar... Uh, uh, ja, nou ja, goed, uh, <toss> er <ello -toss meio> lopen dus nog meer shirts sure rond in muziekland, dat is dan weer de wijze les uh, die ik hier uitgetrokken heb. Ja, zeker. Ja. Uh, maar uh, muziekproducer, uh, dan ben ik nog heel erg nieuwsgierig. Van wie heb je dat, uh, voor wie heb je dat allemaal uh, gedaan? Want dan heb ik helemaal je doopsel een beetje geleegd. <laughs> nou, ik ben, ik ben daar nu nog in opleiding voor. Dus ja. voor beginnende artiesten uh, om me heen een beetje met songwriters. Hm? Die, uh, dus Janna Barends heb ik mee samengewerkt. Ja. En dat uh, allemaal leuke dingen. Maar dat is iets waar ik ook nog rustig in verder groei. Ja. En ook, in en ook, dus, met de band kan gebruiken. We als ja. wij onze eigen muziek opnemen, dat ik met de producers kan zitten. Zou je het hebben? Ik, uh, ja, ja, ja nou dus dat... um, ja, dan, dan deze single. Waarom hebben jullie per se gekozen? Ja, want het is vandaag. 21 december, uh, het is nog net uh, niet de, de officiële start van de winter, want ik heb me laten vertellen dat dat morgen is, 22 december. Het is, ja, het is, uh, het, ja, bijna. Bijna, maar uh, waarom op 24 december deze single uitbrengen? Uh, nou, dus deze single is al uit. Deze ja, eh... Uh, ja. En dan thuis, de ja. single op 24 december... Ja, die bedoel ik ook. Die... Uh, ja, die, die gaat over het Waddeneiland Schiermonnikoog, ook een hey. leuk onderwerp. Ja. Um, en dat is eigenlijk een plek waar ik de afgelopen 20 nou, jaar durf ik te zeggen, elke winter naartoe ging. Dus als het, als het schooljaar halverwege was, dan uh, ging ik daarheen en dan ging ik eigenlijk gewoon nou, een week lang slapen. Ja. Want ik was gewoon heel moe. En uh, nou, de, de tekst en de akkoorden voor dat nummer heb ik een paar jaar geleden geschreven. En toen we ja. begonnen met de band aan de band. geven, is ook een van de eerste nummers die we met z'n allen hebben gespeeld. Ja. En het is geen kerstnummer, maar het heeft wel voor mij het gevoel van... ...oké, okay, breek het jaar en uh, zoek even de rust op voordat je de tweede helft van het jaar aangaat. Ja. En uh, uh. Ja, toch ook... Ja, als een oogganger een andere oogganger spreekt, want uh, ik ben er ook eentje. Uh, ja, ik ben in 2006 uh, voor het laatste daar geweest, maar ik, ben, uh, ik heb er wel een aantal jaren ben ik er uh, geweest, hoor, meerdere malen. Dus, ja. dus ik, uh, ik kan uh, de Wassermanbunker kan ik me dan uh, voor de geest ja. halen? Uh, Vredenhof heet het, ja. geloof ik. Ja. En uh, dan zeg ik uh, bijvoorbeeld: uh, nou, het uh, iconische hotel van de Werf. Zeker, ja. Dat zijn allemaal inderdaad. Het bakkertje, de spar, ja. het komt ook allemaal in het nummer voor. Nou, oh, dat en... komt allemaal voor. Ja, ja, ja. Dan moet je dus wel een uh, ingevoerde schiermonk oogganger ja. zijn uh, in dat opzicht. Ja, ja um, dat zo, Ja, ja. ja nog, er, nog één ding, want het, ik wilde dan toch zelf uh, nog even een verhaal kwijt. Uh, als je bijvoorbeeld bij Van der Werven uh, zat, jaren geleden nog, er stond altijd een braviloortje uh, te loeien. Kan jij je dat ja. ook herinneren? Ja, nou, wij gingen niet heel veel naar Van der Werf. Alleen op hele speciale gelegenheden gingen wij. Ja. Nou, één keer. In een paar jaar gingen we daar dan eten. Ja. Maar inderdaad, dat was wel. En ik vond dat dan ook een hele speciale plek. En ja. dat had zo inderdaad, in het hoekje stond dat dan te noeien. Ja, maar het leuke was dat er ooit eens een keer op een ochtend een dame uit het gooi zei tegen de dienstdoende ober, uh, mag ik een cappuccino waarop die ober heel droog en subtiel antwoordde dat is voor dit bedrijf iets te hoog gegrepen. Dus die moesten dus aan, naar de overkant doen naar Bernstorff, want daar uh, hadden ze wel cappuccino uh, in die tijd. Ik heb me laten vertellen dat het nu wel zo is dat ze cappuccino uh, tappen. Ja, dus... ik, ik, ik denk dat ze inmiddels dat al, al... misschien wel ja. een haver, havenmelk zijn. <lacht> Ja, nou, ja, maar dat, uh, dat, daar zijn ze nou nu niet uh, helemaal uh, zo in thuis. Nog uh, thuis. Dat is ook mooi een, mooi een bruggetje naar, uh, naar wat uh, betreft uh, jullie single toe. Uh, even over jullie. Waar zijn jullie te vinden op het wereldwijde web? Want dan gaan we het afsluiten, dit uh, fijne gesprek. Op Instagram zijn we te vinden. Onder Zakkeram. Uh, hmm? En uh, nou, we hebben een website, zakaram.com. Uh, en dus op Spotify uh, steeds meer. En dat komt er steeds meer aan. Ook gewoon onder Sakharam. En daar komt nog heel veel aan. Juist. Dan gaan we hem laten horen. Hier dus Sakharam met uh, het nummer Thuis. We rijden in warmte met de ramen beslagen. Door dorpen waar ik niet wil komen. We zijn zo ver van huis. Nog acht de stoel te poen. We willen er allemaal even uit Maar de verharde stoelen van de bus Brengt ons geen rust Het is nog vijf haltes Tot de stilte weer terug is En elke vezel van mijn lichaam doet pijn Ik heb voor geld staan zoegen En met geld breng ik mij en aan de wallen van de priester te zien Was het nog een langer jaar dan eerder En ik kan hier niet blijven, maar misschien Kan ik me pijn een beetje laten verzorgen Thuis, thuis, thuis, thuis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 Salt, Is wel uh, passend eerlijk gezegd, uh, dit uh, nummer van Joël Charan. En, uh, deze Joël Charan is hier ooit uh, geweest. Ik kan me nog herinneren dat ze hier binnenkwam met een uh, elektrische piano en het werd op een statief uh, gezet. Donderde het statief in elkaar. Ja, dat was uh, even schrikken in, <laughs> op dat moment, maar uh, het, uh, het optreden is uh, gewoon verder uh, doorgegaan. Um, meteen door, want uh, deze die kreeg ik uh, eigenlijk uh, meteen aangereikt uh, door Gerard Hursingveld En dat is van ruil alsof de woorden niet bestaan. die tight niet meer uit. Dat krijg je met, met, dit, met, deze, met dit ding weer. Af en toe vliegt er een kanaal een beetje eruit. Ral met alsof de woorden niet bestaan. En daarachter hoorde je melodrama van Meda-Roos. Het was de bedoeling dat wij Roos Meijer... andermaal hier aan de telefoon zouden krijgen. Maar dat is wederom niet gelukt. Want er is een afspraak die ze na moest komen. Dus bij deze gaat dat wederom niet door. Dus we gaan kijken of we daar een of andere, andere oplossing voor kunnen verzinnen. Want het is natuurlijk wel leuk als we er nog eens een keer hier aan kunnen treffen... in dat opzicht. Um, gaan wij gewoon vrolijk verder met de muziek hier bij deze fijne zender. En dat doen we met, uh, met, uh, met, uh, ja, met hiphop. En dat is van... XNMI en hij doet ook mee aan een popprijs. En wel aan de popprijs, de 035 popprijs van Podium de Vorstin. En dit nummer is van hem en dat heeft hij vorige week uitgebracht. Iemand anders. Zeg me mee je dan nou Ja, do you mean it? Eh? Wanneer jij zegt dat jij bent erbij, yeah, yeah. beter bent Beter bent, beter bent, anders My first at all, that you ain't the one. oh my god The energy, yeah, the maakt mij zo dom Mijn emoties voor the first act all the time Ik vind dat nooit geen ene, fuck fuck wat zij dan In mijn oog, in mijn oog, in mijn oog In mijn in mijn in Yeah, voel me dom worden met de minnen Weet niet of het door die jungle komt of al die drama die zij kan verzinnen Of komt het door de haters, elk woord kan niks verbinden Met iets wat ik heb gedaan en mij verslond het van binnen Mijn ego kan er echt niet minder van vinden, like nah Ik gaf altijd mijn liefde voor free, nee, kostte niets en zelfs al was je mijn tijd al verspillen, toch bleef ik wel hier Nee, ik wil niemand pijnen, maar ineens zie je clearly hoe ieder me ziet Je durft het niet hardop te zeggen, maar denk dat ik niet nummer één verdien Zeg me, meen je dan nou? Do you mean it? Wanneer jij zegt dat je... Make me so dumb mm. My name We're the first act of all that time We're the first act En dat was was dat met iemand anders. Ja Sorry, ik moet even wat, wat zeggen voor uh, dat, uh, van het, uh, het nieuws komt er ook aan. En dan word ik geacht om uh, eventjes toch uh, wat, wat vol uh, zien te zien te kleppen. Want ik, uh, ik, ik heb heel weinig uh, tijd uh, in, in, in dat opzicht om een uh, nummer uh, te draaien van drie minuten en langer. Um, wat uh, gaan wij uh, straks doen? Uh, we hebben zeven hoog in uh, deze studio. Uh, ze gaan uh, uh, sowieso... Veer nummers laten horen die van een bestand eigenlijk afkomen. Backtracks noemen we dat met een mooi woord. En uh, ze hebben twee akoestische nummers. En die doen we straks in het uh, midden gedeelte van uh, de set. Dat betekent dus zes nummers die we straks uh, laten horen in het uh, volgende uur. Mits Soundcheck en al die andere banden uh, natuurlijk allemaal goed uh, gaat uh, verlopen. Want dat is natuurlijk wel een voorwaarde. Uh, daar zijn ze nu onder meer driftig mee bezig. En uh, wat kunnen we dan nog voor volgende week vertellen? Want volgende week hebben we natuurlijk ook nog een uitzending. En dat is de laatste van 2023. En dat is ook tegelijk een 3 voor 12 Noord-Holland vloedgolf. Let je op, uh, Leon, want het is volgende week weer een 3 voor 12 Noord-Holland vloedgolf. Um, en dan zijn in de studio Barnsteen en Nina Lin. Ja, ze komen met z'n tweeën. Dus... Uh, en dat is heel mooi, want uh, we laten sowieso het uh, werk van Barnsteen zelf horen. We hebben er nog één, en dat is Familie Poen, heet, uh, uh, heet het nummer, en het is van een punkband, die noemt zich Rotzorg, en Rotzorg komt uh, uit uh, Gelderland. Tot aan het nieuws van... 9 nee, acht uur. Je dat nou echt, dat je, je de maar, gelukkig, en dat is zeker waar. Maar jij hebt een mooi bandje, ja, die stond een Mee. Laat dan ook iets zien, dat je het kan kopen, want het is niet zelfverdiend De kleding die je draagt, lijkt een dikke duurder Hoe Hoezo dat dan komen door de pippers van je moeder?